1 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Koninklijk gezelschap op bezoek in Limburg. Populariteit, Beatrix neemt toe. Maxima blijft het meest geliefd. En waren Finnen minder sceptisch over noodhulp Portugal? De koninklijke familie viert Koninginnedag in Limburg. Vanochtend was het gezelschap in Toorn. Daarna gingen de koninklijke gasten naar Weert... waar het programma het komend half uur wordt afgesloten. De familie liep er onder meer langs de schutterijverenigingen... en sportactiviteiten. Sportclubs gaven demonstraties. Prinses Maxima volleybalde even mee met een van de teams. En tijdens de wandeling door Weert kreeg de koningin... een handkus van een oudere heer. De veiligheidsmaatregelen zijn streng...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 Tot slot het weer. Het is overwegend zonnig. In het zuiden ontstaan stapelwolken en is er plaatselijk kans op een regen- of onweersbui. De middagtemperatuur varieert van 17 graden op de wadden tot 22 in het binnenland. Morgen is het opnieuw zonnig en het wordt dan 16 tot 20 graden. Heeft u wel eens ervaren hoe het voelt om op een wolk te liggen? Test dan nu de tempoorcloud. Een nieuw Tempoor-matras zo ondersteunend en zacht... dat u zich helemaal gewichtloos voelt. Vind een dealer in uw regio op tempoor.com. Vanavond rond half elf bij de VPRO op Nederland 3. Goeies de musical. Goedemorgen Jos. Goedemorgen deze morgen, Edgar. Goedemorgen heren van het goede leven. Het is Radio 1. Koninginnendag op 1. Voor wie had zo'n roos meegenomen nog? Voor alle prinsessen en voor de koningin. Rechtstreeks vanuit Limburg. Radio 1 is de OBI live. Nu de witte Stadje Toor. Nieke van der Wey en Kees Boonman. Ja, hartelijk welkom. Wij zijn hier nog steeds in Torn met aan tafel een aantal gasten. En zolang het koninklijk bezoek nog duurt zijn we bij u. Maar we gaan spoorslags naar Jeroen Wielaert. Die zit in Weert. En wat zie je Jeroen? En die is terechtgekomen op de... Oelenmarkt, een uh, heel aardig, intiem beschut plein. Uh, vlak onder de, de, aan de voet van uh, de grote toren, midden in het centrum. Uh, Café Vrug of Laat zijn we voorbij gekomen. Café de Triangel, daar is nu ongeveer de familie van uh, uh, de, de kroost van Pieter van Vollenhoven aangeland. Over de Oranje Loper, die over het hele traject is neergelegd Oranje Loper van. Uh, 2,5 meter breed en daar schrijft de Koninklijke Stoet nu overheen... nadat ze op de Biest zijn geweest. Biest waar allerlei vormen van sport werden beoefend... in het kader van het thema Weert Sportstad. Dan kwamen ze langs eh, opstellingen met eh, als thema Weertstad van opleiding en kennis. En nu, hier op de Oelemarkt, gaat het over de stad van kunst en cultuur... Dit even uh, vanwege de genoemde optie om uh, in de toekomst Koningin de Dagen meer op thema's toe te spitsen. Nou, dan blijkt gewoon dat zo'n stad, zo'n grote stad, anders dan Torren, heel wat thema's blijkt te bundelen. Uh, ik heb daar straks de, de vorige uur geluisterd naar uh, het grote leed dat de Oranje-familie blijkbaar schijnt te zijn bevangen op dit soort dagen. Althans, volgens de afstandelijke optiek van Ger Beukenkamp. Ik heb hier een andere deskundige nog steeds bij me, Jan Hoedeman. Oranje-watcher, Oranje-waarnemer al jaren van de Volkskrant. Ik zie hier, eerlijk gezegd, Jan, geen oranje leed. Ik zie hier alleen maar uh, mensen in uh, keurig uh, ontworpen uh, jurkjes en kostuums die een bad nemen echt in de oranje meute van Weert. Ja, en de naaldhakker niet te vergeten. Hè? Kijk, één, uh, één dag per jaar, dan is het geen oranje leed. Als ze dit iedere week moeten doen, wordt het ernstiger, denk ik. Dan wordt het echt lijden, ja. Ja, absoluut. Nee, je ziet ze genieten. En uh, twintig jaar geleden is er een keer verhaal uh, de wereld ingeholpen uh, waaruit zou blijken dat ze in de koninklijke bus achter de raampjes uh, uh, middelvingers zouden opsteken. Nou, Toen ja. waren ze toch nog wat qua jongensachtig, hè? adolescent, kan ik me voorstellen. Dat Zo, zou allemaal kunnen, maar in het stadium zijn ze dus ruimschoots voorbij. En dan zie je Willem-Alexander daar straks in het stadspark... toch nog even uh, uh, achterop een koets kruipen als een regelrechte Ben Hoorn, Ben Heur... Door weer te, te snellen. Ja, maar hij stond wel even te twijfelen. Moet ik het doen of moet ik het niet doen, vroeg en hij En toen hij het deed? Toen had hij de smaak te pakken en had het rondje niet lang genoeg kunnen duren. Maar even was... lekker schuin ging die hangen in de bocht? Het was met een minuut bekeken, helaas, voor hem. Leed, dat is het dus niet. Wel, andermaal, een groot vertoon van professionaliteit. Ja. Een theaterstuk... Oranje komt langs opvoeren. Ja, absoluut. Uh, maar goed, daar wordt een deel van de familie ook goed voor betaald. Uh, je, je moet zichtbaar zijn. Worden ze er ook voor getraind? Uh, ik kan me niet voorstellen. Is er een opleiding voor? Uh, ik uh, hoop het niet voor ze. Ik denk dat ze het dat ze ondergaan en erin gegroeid zijn. En, uh, maar ja, goed, dat gaat ze, gaat ze goed af. Je ziet Prins Maurits uh, als kampioen handen schudden langs die uh, heel, oh, Hij was ook heel kundig op de wipwap. net. Oh, dat heb ik helemaal gemist. Ja. En dan Laurentien. Uh, uh, ook altijd erg goed in de staart van de groep om nog wat langer te blijven hangen met het volk te spreken. Absoluut. En uh, de, het grootste trofee die het volk kan hebben hier is op, uh, op de foto met een oranje. Uh, handschudden hand schudden oké, okay, maar daar heeft het nageslag niks aan. Iedereen wil met een oranje op de foto. Uh. En de oranje laten zich dat gewillig aanleunen. Ik zag Maurits die is er ook heel erg kundig in om met het fototoestel dat hem aangereikt is, gestrekt in de arm zichzelf en uh, de gelukkige te fotograferen. Ja, absoluut. Uh, er zijn veel meer oranjes met lange armen, dat zouden veel meer moeten doen. Uh, lange armen of niet, uh, maar vooral lange haren. Maxima. Opnieuw. Met uh, haar haren gegolfd als Madonna in haar beste dagen. Eh, nou, die heb ik niet zo scherp op het netvlies, maar eh, Maxima ziet er goed uit. Het valt niet te ontkennen. Populairste van het hele stel toch maar weer. Waar blijkt dat de populariteit van Willem-Alexander enigszins is achteruit ge gelopen. Uit de enquêtes die wij horen. Maar ja, wat is het waard? Nou ja, het is wel wat waard. Want Willem-Alexander heeft zich er wel wat van aangetrokken. De negatieve publiciteit over Villa Mozambique. Hij heeft ertoe geleid dat hij hier in Nederland brandweerkazernes is gaan openen en zich veel vaker in Nederland heeft gemanifesteerd. En daarom dat bad in de menigte neemt om juist weer aan populariteit terug te winnen. Ja. Heeft hij zijn echtgenoten wel heel erg voor nodig, blijkbaar? Ja, maar dat helpt niet. Je moet het toch helemaal zelf doen. En het zal straks ook blijken als hij koning is. Het is wel prettig dat je maxima aan je zijde hebt, en ook, ook als klangbord. Maar jij moet het doen. Als hij koning is... Uh... Als zo vaak uh, wordt die kwestie geopperd op dit soort dagen. Over de monarchie en alles. En hoe die zeer, hoezeer die het moet moderniseren. Maar ik hoorde jou in de busreis hier naartoe ook al zeggen. Eerst moest die kwestie met die villa in Mozambique. op die duintop uh, worden opgelost. Ja, die moet gewoon snel verkocht worden. Je Omdat moet... hij besef moet krijgen dat het volk daar toch nog niet zo erg gecharmeerd van is. Nou ja, je moet je, je, moet je plaats kennen als kroonprins. Je bent, niet een, je bent niet een veertiger die een beetje met geld kan spelen. Je bent een kroonprins die betaald wordt door het volk. En je mag, be, je mag best een beetje wat beleggen. Maar je, eh, in oog springende eh, onroerend goed objecten waar je kwetsbaar van wordt... dat is gewoon niet zo heel erg slim. Zeggen wij aan... De voorgevel van café Vreug of Laat. Nou, dat is ook ongeveer het lot van zijn koningschap, hè? Vreug of Laat, gaat het gebeuren? Uh, ja. Maar wordt het nou steeds vreugder of wordt het steeds later? Uh, nou ja, als het uh, niet, niet vreugd komt, wordt het steeds later. Maar ja. ik, ik schat zomaar in uh, dat er volgend jaar uh, uh, iets in die uh, uh, sfeer te gebeuren staat. Om 2013, daar zal... Uh, Koningin Beatrix het, uh, het uh, jubileum 200 jaar monarchie niet door willen laten overschaduwen. Dat moet een ding op zichzelf zijn. Dus dan doe je het in 2012 of 2014. Het volk wil dat ze ermee kapt als, het, als ze 75 is. Mooie leeftijd. Ja, maar dat is in het jubileumjaar en uh, het volk kan een hoop willen. Maar een van de zeer weinige dingen die, die zij in haar leven zelf kan beslissen is wanneer kapt ze ermee. Vroeg of laat? Laat. We moeten naar Bart Kamphuis, want wij hebben hier al leuk aan praten op de Oelemarkt. Maar Bart ziet de koningin gewoon aankomen, denk ik, Bart. Nou, inmiddels Jeroen is alweer vertrokken, hoor. Uh, met haar hele gevolg. En uh, heeft u er nog wat van kunnen zien? Want ja, wij stonden hier achter uh, een, een, een batterij journalisten. Ja, we hebben er niet veel van kunnen zien. Maar we hebben toch een beetje kunnen zien, dus dat is toch al meer dan genoeg. Hè. Ja. Kunt u dit nu weer even tegen? We kunnen er weer helemaal tegen, ja. ja. <laughs> Wanneer vindt u eigenlijk, want er is vandaag een enquête uh, uh, uitgekomen... Dat de, koningin weer terug zou moeten dat de koningin terug zou moeten treden? Waarom? Nee, nee vind ik voorlopig niet? niet. Ja, vind ik niet. <laughs> Waarom? Ja. Hebben die andere twee nog een beetje tijd voor zichzelf en de kindjes? Hè? Ja. Ja. En u? Ik ga helemaal met mijn moeder mee. <laughs> Voor u zit een, uh, zit een lange dag er nu op, hè? Wat blijft? Voor u zit een lange dag er nu op? Oh, het valt mee. We zijn om 9 uur of om 10 uur vertrokken. Dus het is nu uh, 10 na 1. Dus een paar uurtjes moet kunnen. Hè? Het is zaterdag, dus we hebben vrij. Ja. Dus voor de koningin doen we dat wel. Ja. En hoe, hoe gaat het nu eigenlijk de rest van het jaar? Tot de volgende Koningendag? Zelf eens anders. Ja? Besteedt u dan nog bijzondere aandacht of energie aan het koningshuis? Uh, ik zelf persoonlijk niet. Dus één keer per jaar even de aanhankelijkheid? Het ja. ja? dus dat mijn moeder wou. Dat ja? was ik niet gegaan. Ja, wat, wat, hoe, hoe gaat het met de moeder tussen twee koningendagen in? Nou goed, maar ja. uh, ik volg het wel op internet en televisie. En ik vind het wel leuk. De bladen. Ja, alles. Ja, ja de bladen niet zo. Ja, maar ja. Mijn mama is fan van het Koningshuis. <laughs> ik ging ook gisteren voor de televisie bij William. Dat was zo. Ja. Dat vind ik ook okay. leuk. Goed. Nou, straks weer naar huis. Ja. En uh, de radio gaat weer terug naar Torn. Dat is goed. Ja, dankjewel. Uh, da Sorry. Dankjewel. Bart, Bart Kamphuis, wij hebben ondertussen ook beelden gezien... van uh, prins Pieter van Vollenhoven... die uh, zich in een, een, een bakfiets lieten uh, rondrijden... En daar hadden we toch ook wel een heel klein beetje medelijden mee, heer Beukenkamp? Ja, ik vind het, zo, het een leuke dag, koninginendag. Maar het maakt ook wel <tie> erg veel onbenullig, krachten los hoor, in, de, in de mens, vind ja. ik. Ja. ik het, het ziet er toch wel heel erg uit, eerlijk gezegd. Ja, Niels van ah, dit huis ziet er ook nog steeds aan tafel, ja. Volgens mij vond hij het zelf hartstikke leuk, want ja, ja. daar gaat het om. En de mensen vinden het dol, dus wat is er op tegen? Nou ja, er is niets op tegen. Ik zeg alleen ja. dat het uh, erg onbenullig... Uh, ja, ja. Ik, ik, ik sta er met open mond aan te kijken naar dit soort dingen. Ook ja. hier in de straat, trouwens. Hoor. Niet alleen op televisie. Uh, Renildus van dit huis, dit, dat is toch altijd weer een, een terugkerende discussie. Hè? Vinden ze het nou lastig? Is het raar wat ze doen? Vinden ze het wel leuk uh, wat ze doen? Is het een keurslijf waarin ze zitten? In het algemeen gesproken. Nou ja, ze zitten natuurlijk, nou ja, dat heb ik straks ook gezegd... Ja. ze zitten enerzijds in een keurslijf, want ze zijn zeer beperkt in hun mogelijkheden. Maar anderzijds maken ze daar het beste van. Ze hebben een, echt een, nou ja, de koningin heeft zeker een roeping. Willem-Alexander, die heeft het ook geaccepteerd dat hij koning wordt. Dus hij, dat heeft, hij, hij gaat er dus voor, zoals dat heet. En hij heeft natuurlijk Maxima, die dat ook echt wil. En vaak zijn trouwens de echtgenoten, hè, zoals koningin Emma en zo... en prins Klaus zijn vaak heel belangrijk in die rol. Dus die gaan er wel voor. En dat keurslijf nemen ze op de koop toe. Maar Rijnaldus, je, je representeert een totaal lachwekkend achterhaald, ondemocratisch systeem. Dat zou je toch niet moeten willen als verstandige mevrouw of verstandige jongeman? Nou, kijk... Het, het is ondemocratisch, het is geen, dat is helemaal waar. Maar we hebben net weer, is er dus een enquête geweest ja. nu vandaag... dat dus ja. 75% dat op het nieuws? Ja. Ja, ja. Dat 50, van de bevolking ja. het graag wil. Wij zien dat de mensen, en bijvoorbeeld ook... Eh, premier Rutte heeft net gezegd, kennelijk, dat dit is Nederland op zijn best. Hè, die verbondenheid, ja. het wij-gevoel. Ah, okay. Ja, wij hebben oranje kleren aan, dat is ook onze kleur. Duitsland bijvoorbeeld, dat merkte ik weer toen ik mee was... He, naar Duitsland met staatsbezoek, ja. die zijn jaloers op ons. Dat wij die identiteit kunnen toonen. Dat kunnen zij niet. Dus het is ondemocratisch, maar kennelijk wil de bevolking... het is een belangrijk draagvlak, de grote meerderheid wil het. Dat is dus ondemocratisch om te zeggen. Meerderheid, hou je mond, want wij gaan het afschaffen. Of wij gaan het ceremonieel doen. Nog anders een aspect dat uit die enquête tevoorschijn kwam... was dat... Uh, uh, Gelooft meer dan de helft van de uh, uh, mensen het ook goed vindt dat als Beatrix bijvoorbeeld op de 75e uh, afstand doet van de troon dat uh, de vader van Maxima daar dan bij aanwezig is. Ja. Dat is ook wel toch een, ja. een langzame omkeer, hè, denk ik. Nou ja, ik, ja. Nou, dat is natuurlijk ook het verschil toch een beetje tussen de politiek hoe die denkt en de, het volk, als ik het even grof mag zeggen. De bevolking staat veel positiever daartegen. En dat is natuurlijk toch nou ja, een heel grote meerderheid. Dat is dus heel democratisch en dat vindt dat dus ook dat Zere Gieta, waar altijd Opgehameld wordt ja. in de pers en door de politici. Maar de mensen vinden dat langzamerhand prima. Bij de doop was hij er ook bij. Ja. En dan moet je gewoon, dat, dat is ook democratisch, om dus deze meerderheid ook uh, recht te doen. Ja, we, we, gaan even, even naar, we gaan even naar Weert. Uh, naar uh, uh, Jeroen Bilaert. Ja, op uh, inmiddels de Hoogstraat aangekomen. Hoogstraat hadden ze moeten zijn om vijf voor één. Uh, uh, ze verlaten hem nu om kwart over, tot elf voor half twee... om op de markt het, slot sluit, het slotstuk aan te komen. En in die Hoogstraat ging het om het thema... Weert, stad om van te genieten. Echt een stad om van te genieten, Heerlijk, Weert. Heerlijk, natuurlijk. Best... Allemaal lekkernijen gehad, ook, ook de verslaggever. Niet. Wij niet. Oh, had ik jou mijn fly moeten ja, geven, natuurlijk. zeker? Ja, Eigenlijk wel, ja. ja. En nu zijn jullie zelf de lekkernijen. Ja, we zijn ja, heerlijke Limburgse ja. hapjes. Ja, ja, ja. ja. Dat ja. smaakt altijd heel erg goed, toch? Of Speciaal ook ervoor aangekleed. Heel stijlvol, ja, met mooie ja, ja. stijlvolle hoeden. Ja, voor een speciale ontwerpstrijd heeft hij gemaakt. Dus uh, die stond uh, hier uh, in de etalage. Dus we konden die aandoen vandaag. Oh, aan. Jullie zijn het fashion team van de Hoogstraat. Ja, heel erg goed. Fashion team ja. en weer daar, uh, daar is het van. Ja. Waaruit toch maar weer blijkt dat Limburg best wel uit zijn dak kan. Dat hij oh. er een carnaval ja, van weet te maken zeker. als het vaker zelf ja, langskomen. Dit is pas het begin. Wij gaan nog een paar dagen door hier. Dus uh, dat komt helemaal goed. Ze ja. moet elk jaar langskomen. Kijk, ja, daar, daar komen de lekkernijen. Ja. Hier een pastijtje met wat zit erin? Koning hapje met asperges en livaram. No, no. Van, van, de van de hapjesfabriek? Van de hapjesfabriek. Ik hoor gejuich van de markt komen. Uh, Bart Kamp Kamphuis, jij moet daar zijn. Dag dames. Bart, jij hebt de markt. Nee, zo te horen niet. Ik laat de dames weer achter me. Jullie komen dingen ja, alleen maar met dames, uh, hè, geloof ik. Er, komt, nou ja, nee, er zijn er ook heren genoeg hoor, maar de, oh. waar, de, zij vielen toevallig op oh, ja. in het uh, kader van het thema Stad om te genieten. Ik passeer nu een stad met 70 jaar ambachtelijk weer ter ijs. En ik kom op uh, na die Oelemarkt en de Hoogstraat uiteindelijk op uh, een veel grotere plein uit van de Markt. En daar kan, begint zometeen uh, nou ja, het eind van het programma. Toch, wat ik al zei, later dan uh, gepland op een uh, Koninginnedag... die twee jaar na Apeldoorn, mag ik toch wel weer zeggen, vlekkeloos verlopen is. Toch weer heb... ouderwets. Ja, met dat wijgevoel, oh, met dat oranje gevoel. Mieke. Ja, sorry. Uh, ik, ik, ik heb wel een beetje meeleiden voor die mensen die daar dan uh, naartoe gekomen zijn. En, uh, en die, die dan niet die hand van de koningin hebben gekregen. Of, uh, of, of, of dat, dat praatje met een van, uh, van de andere leden van het koninklijk huis. Want die zijn er natuurlijk ook altijd. Die er net, net, net naast wat, gevist wat? hebben. Je bedoelt een soort teleurstelling bij. Ja, hen. ja de, de, want de ene krijgt, krijgt wel aandacht en de andere niet. Dat is heel willekeurig volgens mij. Ja. Nee? Ja, nou, dat, is, dat is willekeurig, maar het is ook ondoenlijk. En ja. daarom is het ook eigenlijk wel handig dat uh, Beatrix zoveel familie met zich mee ja. Uh, ja. neemt in haar kielzoek. In ja, dat is waar, en, ja. Vooral, uh, vooral vooral, wat ik al zei, het valt mij altijd op, die Laurentine, maar ook, ook Mabel. Mabel ja. die heeft uh, toch in haar uh, rode ensemble uh, ook heel wat handjes toe, boel... Geschud. ...behoorlijk, op, behoorlijk opgeha opgehangen, opgehouden. Ja. Jeroen, we gaan nu even naar Bart. Ja. Bart Kamphuis. Bart, ja, ja. Heeft u vandaag een handje gekregen van iemand nee. van het Koninklijk Huis? Helaas. Nee. Je denkt, dit is de kans van je leven. Ja. Maar helaas, het is niet gelukt. Ik stond te ik was te laat hier. Ja, dan kreeg je dat ja. ook. Hè. Maar u staat hier wel met uw uh, mobieltje. Nou, ik moet eigenlijk smartphone... Nee. Heeft u nog, nog fotootjes kunnen maken? Nee, dat, uh, dat heeft mijn uh, vriend gedaan. Oké, okay, die, die staat hier ook? Ik wat hoger, dus die, kon, ja. die, kon, die is dus die komt. Ja. Is die hier in de buurt? na te kunnen genieten. Ja. ja, want dat is natuurlijk eigenlijk wel een soort alternatief hè, voor dat handje geven. Dat je een eigen foto kunt maken. Ja, dat, dat is het mooiste als dat zou kunnen. Maar iedereen staat hier met, met een mobieltje omhoog of met een camera. Of dat, dus je, ook ja. dat is heel lastig. Ook zelfs natuurlijk. dat is lastig. <laughs> ja. Maar het is een alternatief voor het handje. Een eigen foto in plaats van de foto in de krant? Ja, nou, dus ik hoop dat er straks een paar goeds geluk zijn... dan uh, kan ik daar lang van genieten. En ondertussen bent u ook uh, berichtjes aan het tikken ja. op uw telefoon? Um, de dochter, de, mijn dochter uh, heeft een, uh, haar ex-vriend... die was daar net stand, stond te dansen voor de koningin. Dus ik moest er even sms'en dat, uh, dat haar ex-vriend uh, ja. daarna stond. Dat was heel leuk. Dus eigenlijk ook een stukje beleving, hè? Met elkaar berichtjes ja. sturen... Ja, je ziet als je in zo'n stad bent waar je, waar je werkt en woont, je ziet heel veel bekende ook Dan Gelukkig is dat schermer, want dat was ook nog net, je zag, je zag geen beelden toen ze hier langs kwamen, dat was heel frustrerend. Maar als je dan bekenden ziet die dan iets aan het doen zijn, dat is dan weer ontzettend leuk. Het ja. geeft echt een extra dimensie. Ja. Ja. Oké, okay, dus Jeroen uh, of uh, de collega's daar in Thorn, wellicht is dat ook wel een soort alternatief in deze tijd voor uh, het persoonlijk een handje krijgen van iemand van het Oranjehuis. Gewoon je eigen foto maken of een berichtje sturen met je smartphone naar iemand anders die hier ook in de stad is. Ik heb ze gezien, wat ben jij aan het doen, ik ben nu dit aan het doen. Oké, okay, Bart. Uh, wij komen straks wel bij jou of bij Jeroen terug... want wij willen natuurlijk ook de laatste woorden van uh, de majesteit horen... als zij iedereen gaat bedanken in Weert en in uh, Toren. Ja, uh, Rijn Deelt is van, van, van dit huizen. Uh, zijn er nog dingen die opgevallen zijn? Ja. Je, je, je schrijft voortdurend. Dus dan denk ik, ja, daar moet iets staan dat de moeite waard is. Nou, ik noteer altijd van, je is weet maar ook? nooit wanneer ik het weer kan gebruiken. Want uh, ja? dus ik schrijf het gewoon op een paar dingen die me in het algemeen opvallen. Maar ik vind, uh, nou ja, het is ontzettend vol in weert. Ja, dat heel is de, hartstikke dat leuk. Ook, ja. Het is een groot plein, dus dat is toch opvallend. Dus kennelijk hebben de mensen gekozen om... Bij misschien Weertig dat dat ook groter is. Want ik weet dat Torren had een beetje gewaarschuwd. Het zijn hele smalle straatjes, dames en heren. Dus uh, hoe, hoe, hoe kan dat allemaal erin? Dus misschien dat de mensen... Ze dachten, ik wil zekerheid, ik ga naar, uh, naar Weert. Dus dat is leuk. Ja, en de zon schijnt, het is natuurlijk allemaal groot verschil met vorig jaar toen het helaas het weer niet zo mooi was. En toen was het in Wemeldingen, hè? Wemeldingen eerst, dat was ik namelijk Ja, dat ja. ja, Wemeldingen, daar was ik morgens om 7 uur, stond ik daar. Het ja. was zo triest en treurig, vond ik. Althans, door die regen, het was koud en zo. Dus het, was het was enig, hoor, maar het zag natuurlijk minder uit. Ja, en het, het jaar daarvoor was natuurlijk dat, dat rampjaar in, ja, uh, in, Apeldoorn. In, in Apeldoorn. Ik heb uh, wel het idee dat het vorig jaar nog een beetje angstvallig was. Hè? Uh, van, oh, als het allemaal maar goed gaat, dat, ja. dat, ik heb, dat is nu volgens mij wel weg. Dat is nu weg ja. inderdaad omdat het vorig jaar gewoon goed ging. Ja. En ik vind het goed. We deze dag Sorry. ook dat het voor heeft. Ja. Dit, dat kun je, met, je ver, ja. met Kerst vergelijken. We vieren Kerst omdat het hè, een religieus feest. Maar het is ook altijd hè, de, de, de, de, de winter, het diepste licht. En ik vind het hier altijd zo op zijn. Het is een ontzettend optimistische dag, maar dat komt ook door de tijd van het jaar, denk ik. Hè, het, het voorjaar. En het is niet alleen koninginnendag, maar het is ook de dat, dat er on, wat er onder ligt is, denk ik, dat we de vrijheid vieren. Dat we de, kanker verschrikkelijk veel in het land, maar oké. Okay, dacht het even niet. Volgens mij zijn er twee dingen die hier ook onder zitten. Ja. Het is niet alleen die monarchie, denk ik. Nou ja, en dat is dus toch uniek. Want Koninginnedag, zoiets ken je niet in andere monarchieën. Wat wij hebben, dit het hebben alleen wij. Dat is toch wel Nederland. Net zoals de Boekenweek. Ja, daar moeten we trots op zijn en blij mee zijn. Hoe, hoe flauw mensen er ook over kunnen praten: van ha, ha, ha, die mensen staan daar allemaal handjes. Maar dat is gewoon hartstikke leuk. En andere landen zijn daar toch jaloers op. En die monarchieën hebben dat dus ook niet. Want ze die doen andere... dat in andere monarchieën. Dus ook meer nee. Nee. En niet in Denemarken, niet in Zweden, niet. Nee, nee wel zo'n streekbezoek. Maar zo'n ja. dag als wij, dat in de dag, zo'n dag hebben ze niet. Okay. In Noorwegen een beetje. In Noorwegen een beetje. Dat staan ja. in Engeland natuurlijk. Ja. Ja. Nou, Jeroen Willaert, eh, nergens is het zo als jij nu over kan praten. Ja, nou, vooral met de ervaring Limburg, na een jaar of zeven oranje watchen op een dag als deze. Eh, we hebben het al gehad over ja, enig contrast tussen de protestantse bodem van het vaderland en het Rooms. Uh, dat dat ook allemaal niet zo uitmaakt. Uh, ik zie er toch met, uh, in een stad met zoveel thema's uh, wel enig verschil in. En dat is uh, ook natuurlijk weer die muziek. Ik kijk naar het koor hier op de markt. Dat ze uh, zojuist geweldig met uh, 40, 50 kelen de Bolero liet horen van, uh, van Ravel. En nu uh, nog even staat uh, uit te blazen. Luister maar. Echt markt staat, Die markt staat helemaal vol. Uh, de koninklijke familie is van die markt... inmiddels het gemeentemuseum Jacob van Horne opgelopen. En daarin binnengelopen. En daar zullen ze de trap nemen. En naar boven gaan om uh, op het bordes... met zicht op de oude kerk van Weert afscheid te nemen. Na een, uh, een, een dag die... Uh, ja, ...toch ook wel weer uh, in zekere zin een ontkenning is geweest van uh, de bewering dat het allemaal anders moet. En een bevestiging van uh, ja, een sfeer die, als ik al die gezichten hier heb gezien in Limburg... Uh, ...die men toch het liefst graag uh, herhaald wil zien. Elk jaar weer, ondanks uh, de terechte optie dat het, gelet op uh, de kneuterigheid van al die oude ambachten... waar ze steeds weer lang moeten, toch misschien wel wat moderner kan. Maar dat is een opvatting. Ik, ik zie dat publiek, dat publiek, of ze nou wel of niet een handje krijgen van de vorstin, uh, blij is. Uh, ik denk maar weer ook even aan de aaibaarheid van uh, Oranje-waarnemer... van de Volkskrant Jan Hoedeman, hoe die dat, hoe die dat uh, op die manier omschreef. En dat dat hier... In Limburg ook dan weer uh, met limburgse, limburgse openheid en uitbundigheid is ontvangen. Nou, ik uh, kijk een nog een even naar dat is een een mooie oude sprookje horen wij vanmorgen. Uh, ja, maar met dat verschil dat het toch ook weer iets heel anders was dan uh, dat huwelijk van met 2 miljard kijkers gisteren uh, Kate en William een echt Brits sprookje. Dit is uh, Holland. Dit is identiteit Holland. Wit vooral, ik zei het al. Heel erg oranje. Uh, onder ons. Het, uh, het Holland van de Hollandse maat. En nu klinkt het gejuich voor de, de koningin. Zij komt als eerste dat bordes op. Uh, Pieter van Vollenhoven achter haar. Willem-Alexander in het midden. Alsof het zo geregisseerd is. Maxima met haar blonde haren glinsterend in de zon. Laurentien ernaast, Constantijn, Friso. Nog één keer het koor hier. En spontaan begint de wave hier op het Marktplein in Weert. Kijk, die armen, kijk die handen allemaal omhoog gaan. Het publiek, het, het vorste huis dat terugzwaait... Ja, het, wat ontbreekt er nog maar aan uh, dat het koningshuis ook, doen, ook met ja. de wave begint op het ja, bordes we. <laughs> in Weert. Luister nog even mee hier met uh, het koor. Acrobaten in uh, Oranje overal voeren ondertussen nog een laatste kunststukje uit op keukentrappen. publiek mocht de keukentrappen niet meenemen. Deze jongens wel. past allemaal natuurlijk in de thematiek van een zo'n veelzijdige stad. Dat Weert, zie ook abseilers vanaf is... de kerk. Zie je, zie je die, die abseilers van de Lange Jan van Weert? Die komen van Moet de kerk Moet ik even naar omhoog beneden? kijken? Word ik ja? zie word, word ze van mijn kant niet... Precies van mijn kant niet. Uh, dat moeten dus een soort uh, bergbeklimmers zijn die hier. Maar beneden. ja, nou wat ik wel zie, <laughs> zijn de oranje linten die hier nu uh, de lucht in geschoten worden. Mannen kunnen nog we steeds bezig even... uh, met acrobatische acts op die trap. Ja, je moet we even vragen hier aan de stadsgids, Chuck Coppen, die kan precies uitleggen waar ze nu uh, zijn. We die abseilers dat zijn er van de Koninklijke Militaire School, KMS in Beert. De Koninklijke Militaire School? Ja. Oké. Okay. Nou, maar dat uh, was een verrassing. Ja, dat, dat, was niet, dat was niet uh, bekendgemaakt. Nee, nee. Maar daarom nee. wist Jeroen het ook niet. Nee, daarom Nee, maar nu weten we het uh, wel. En er, er wordt is, iets uh... onthuld door die abseilers. Maar dat moet niet helemaal. <kwijnt> er wordt iets onthuld. Maar... Ja, en dan staat er een grote tekst. Dat moet dat u lezen. Ik dat koffie. kan ik wel zien. Ja, jongens, ja. dat kan ik wel zien. Nou, weert. Het maar, weert kleurt oranje. Dat is, uh, dat is goed in witte letters op een oranje doek aan de Toren van Weert. Dat hebben we ook wel weer gezien. Verrassende keuze is het niet hoe, hoe, hoe Weert kleurt. Maar ja, het past allemaal. Weinig fantasie voor nodig om dat zo te doen. En het wachten is eigenlijk nu... terwijl het publiek... Uh, een verjaardagslied aanheft. Dankwoord zal nu onvermijdelijk komen. Majesteits, koninklijke hoogheden... wat een dag! Wat een prachtige... Wat een prachtige, zonovergoten Koninginnedag. Wij zijn zo dankbaar dat u met ons hier in Weert... Koninginnedag hebt willen vieren. En u ziet wat een geweldig enthousiasme. We hebben er als Weertenaren naartoe geleefd. We hebben ontdekt van elkaar dat we trots zijn op deze stad. We hebben ontdekt van elkaar wat we samen kunnen. We hebben ontdekt hoe wij heel goed... ...samen kunnen werken en de samenhang in deze stad, en dat hebben we zo nodig in deze tijd majesteit... ...de samenhang in deze stad op een geweldige manier, dankzij uw komst, hier kunnen bevorderen. En dat allemaal naar aanleiding van uw verjaardag. En professor Van Vollenhoven, u feliciteren wij extra, want u bent vandaag echt jarig provinciaal. Wij Koninklijke Hoogheden, wij hopen dat u echt genoten hebt van deze dag. En zo wordt Koninginnedag 2011 voor Weert en Torren een onvergetelijke dag. Weertenaren, we zijn trots op jullie. Burgemeester Dijkstra en uit zijn mond ook weer dat belangrijke woord, samenhang. De Koningin nu. Namens mijn hele familie wil ik alle mensen in Thorn en Weert hartelijk bedanken voor een ongelooflijke dag. En ik wil u zeggen voor ons was het een feest om uw koningin de dag met u samen te mogen vieren. Zowel in Thorn als hier in Weert is het overweldigend geweest de hartelijkheid en de Fantasie en de inzet van iedereen. We zijn enorm onder de indruk en we zijn u allemaal heel dankbaar. En ik hoop dat u, nog, als we weg zijn, nog heel mooi feest zult hebben. Koningin Beatrix aan het Kom. slot van uh, een opnieuw ge geslaagde dag. Jullie in toren weer, Kees. Ja, zo is het. Een geslaagde Koning in de Dag. En inderdaad, goed om te onthouden die zin van de burgemeester. Burgemeester Dijkstra van Weer. Samenhang, dat hebben we zo nodig. Nou, dat is een mooie afsluiting. En uh, ja, dit was Koning in de Dag uh, 2011. Ren van Ditshuizen, uh, hartelijk dank. En uh, u vond het weer een topdag volgens mij. Ja, nou, ik vond het heel geslaagd, ja. Ja, Ger Beukenkamp. Ja, geweldig. Ik heb het dus nooit zo van dichtbij meegemaakt. Maar het, ik heb een toppen daar En? Gehad. en ja, een toppen ja. heel bijzonder. Ja, ja, wel, ja. Ja. En het ledmaatschap van het Republikeins Genootschap... Nee, ik wordt ik hou het nog, deze even op... oh. ik hou nog even aan. Ik okay. hou de stadsgist van, uh, van Weert. Nou, ook hartelijk uh, dank voor... Uh, Uitleg. En natuurlijk de verslaggevers Jeroen Wielaar, Bart Kamphuis en Mark Hamer van de NOS. Ja, en deze uitzending werd uh, gemaakt door uh, het Show, Tros Kamerbreed en Argos. De programma's die anders altijd op dit tijdstip uitzenden. Uh, en uh, dan gaan we nu om vijf over half twee eindelijk terug naar Hilversum. En daar zit volgens mij in ieder geval Peter de Bie. Dit is Radio 1.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 dient ten gevolge ook een twintig minuutjes later nu even wat anders, hoewel ook bij ons die oranjes wel weer even voorbij komen. Over een kwartier spreken we met de voorzitter van MKB Infra over de prijzenoorlog die er in de wegenbouw gaande is. Daarna, rond kwart over twee zal dat zijn, nou nee, nu dus wel weer wat later, gaan we het hebben over de wereld van de wellnessbedrijven. En dat is een branche waarin het aanbod de vraag overstijgt. Na twee uur bespreken we de relatie tussen ons koningshuis... en het Nederlandse bedrijfsleven. En we besluiten met Tros in Bedrijf Vandaag... met het succes van het meest Hollandse tijdschrift van ons land... namelijk 100 NL. Maar eerst gaan we voetballen. Precies. Van met nog twee competitie hieronder te gaan... is het behoorlijk spannend in de vaderlandse voetbalcompetitie. FC Twente, Ajax en PSV zijn in een nek aan nek reis. Om de titel verwikkeld. En de bij heb je onze vraag reizen. Hoe die clubs en de, natuurlijk de betrokken winkeliers... daarop voorbereid zijn met allerlei kampioensmerchandising. Hoe lang wacht je nou met het laten drukken van die kampioensshirtjes? Charles, Mokke, en Eentje kan het zo gek niet verzinnen. En waar haal je dat op dat moment nog vandaan? Gaan we allemaal vragen aan Bob van Oosterhout van sportmarketingbureau Triple Double. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, zitten ze nou daar echt uh, in die bestuurskamers te denken, wat is het moment? Moeten we vandaag al gaan? Ja of nee? Of hoe gaat dat? Ja, dat wordt normaal gesproken toch wel een aantal competitierondes van tevoren beslist. Ja, maar kan dus nu niet. in een seizoen als dit lukt dat niet. Nou, uh, we hebben jaren gehad, de afgelopen jaren, waarbij bijvoorbeeld een PSV soms al, al weken van tevoren twaalf uh, punten voor stond. Ja, dan is het makkelijker precies. om dit soort keuzes te maken. Dan kan maar hoe is het leer, spannend? Dan kan je nog leren jacks laten maken. Dan kunnen we nog leren Nee. Nou, ho hoe gaan ze dat nu doen dan? Nou, wat je op dit moment ziet is dat uh, de meeste clubs... die hebben een heel klein voorraadje al klaar liggen. Dat zijn de spullen die bijvoorbeeld de spelers... direct na een kampioenswedstrijd op het veld zouden kunnen aantrekken. De shirts met bijvoorbeeld FC Twente kampioen uh, 2010-211. Hm. Uh, daarnaast hebben ze vaak hele flexibele afspraken gemaakt met leveranciers... die op het moment zelf meteen de persen starten... en binnen een dag, binnen 24 uur... dan in één keer met duizenden kampioensshirts kunnen komen. Dat kan? Dat kan, ja. ja, ja. Is dat dan niet veel duurder? Want dan kan je niet even medicina laten maken of zo. Ja, dat scheelt inderdaad een heel stuk in de prijs. Ja. Maar je merkt dat clubs, zeker omdat ja, ze grotere fanscharis hebben gekregen... Een, een stevige positie hebben kunnen innemen. En flexibele afspraken hebben gemaakt met die leveranciers. En ja, het is toch ook voor een leverancier, ook al staat die prijs dan wat onder druk... toch wel interessant om er hm. duizenden te mogen maken. En zijn er dan ook uh, clubs geweest die, die de gok gewoon hebben gewaagd en dachten, we laten het vast drukken en dat het dan uiteindelijk toch niet doorging? Ja, ik heb hier heel veel uh, hartstikke leuke anekdotes over. Ik ben zelf ooit een keer manager geweest... van de basketbalclub in Den Bosch. En we speelden de playoff-finale tegen Den Helder. Stonden met 3-0 voor in een Best of Seven-serie. Hadden duizenden shirts laten maken. Maar het werd 3-1, 3-2, 3-3 en 3-4. En Den Helder werd kampioen. Ja. En nu nog steeds lopen complete Afrikaanse volksstammen... in shirts Den ja. Best ja. Kampioen ja, rond. Of was het niet mogelijk om die shirts zeg maar, te strepen door een andere? andere? Om Den Helder te verkopen? Ja, precies. daar heb ik toen niet over nagedacht. Maar kijk... PSV in het historisch seizoen 2-7, 2-8. Ja. Toen AZ en Ajax ja. samen met PSV... op de laatste dag kampioen konden worden. Ja, 10, minuten 10 minuten voor tijd werd het beslist. 10 minuten voor tijd, maar PSV had 12 punten voorgestaan. Ja. Had al duizenden shirts laten maken. Had op de maandag... na dat kampioensweekend al afspraken gestaan... met de verbrandingsoven. Om alles te laten verbranden. Maar vervolgens werden ze alsnog... in een miraculeus scenario kampioen. En hebben ze op de allerlaatste dag... toch nog alles kunnen verkopen in één klap. ja Dat zijn natuurlijk leuke verhalen. En bij Ajax en 20 daar gaan ze dan wel de verbrandingsover in. Nou ja, wat, wat, wat doe je met shirts Ajax-kampioen op het moment dat Twente het geworden is? Ja, die kun je tegenwoordig ook niet meer... Vroeger was de wereld een stuk kleiner. Mm. Maar tegenwoordig krijg je dat meteen natuurlijk terug. Hè, met allerlei leuke fotootjes en filmpjes die daarvan gemaakt worden. Is, is het een belangrijk inkomstenbron voor de club zelf dat uh, merchandising gaat doen? En zeker dat laatste moment uh, merchandising? Ja, als je kijkt naar merchandising uh, Europees... dan zie je dat uh, de vijf grote competities... Uh, die halen ongeveer 650 miljoen euro op aan merchandising. Uh, in, Engeland, sorry, in Spanje is dat bijvoorbeeld 200 miljoen... waarvan 80% Barcelona-Real Madrid-merchandising. Nou, in ons land is dat maar 10% daarvan, uh -huh. 20 miljoen. Uh, uh, waarbij natuurlijk Ajax, PSV, uh, FC Twente en Feyenoord... het leeuwendeel van dat bedrag uh, uh, uh, opsoeperen. Je ziet dat het groter wordt in Nederland... maar we zijn over het algemeen toch wat nuchterder... dan die Zuid-Amerikaanse landen. Uh, en als ik dan kijk naar zo'n kampioensweekend... Ja, dan kan het al snel, wanneer je het goed aanpakt... toch weer een paar ton... Opleveren ja, en kijken de naar de nieuwe merchandising, naar het nieuwe seizoen... heeft het weer heel veel voordelen. Uh, wat, waar hebben we het dan precies over als we het hebben over die merchandising? Wat zijn de best lopende producten? Dat zijn over het algemeen, wanneer je dan gaat kijken naar merchandising in Nederland, wordt de helft van alles wat er verkocht wordt. Uh, dat zijn toch wel de replica shirts. En uh, ja, daar wordt stiekem uh, toch veel geld aan verdiend. Uh, ik gaf net al aan, uh, uh, wanneer je gaat kijken naar een Engelse competitie: Man United verkoopt ongeveer in een goed seizoen 2 miljoen merchandising shirts wereldwijd. Ja, en dat zijn peperdure shirts, want dat is zo'n ja. 70, 80 ja. euro voor een shirtje. Dat zijn met een Nike shirts, ja, inderdaad, een met een enorme shirt, marge. En, ja, maar dat. dat vaak uh, ge genept, nagemaakt? Ja, vooral in Azië is dat het geval. Maar uh, de clubs, en dat zie je nu ook in het kampioenswetsweekend uh, in Nederland... Uh, clubs hebben uh, inmiddels toch wel serieuze afdelingen... en juridische ondersteuning om ervoor te zorgen... dat niet meer iedereen zomaar met uh, uh, clublogos en merchandising aan de loop uh, gaat. Wat doen ze daar dan aan? Nou, daar zitten ze meteen bovenop. Ik sprak Jan van Hals van FC Twente en die vertelde dat er een bakker in uh, Enschede was vorig jaar die FC Twente taartjes verkocht. Nou, heel sympathiek. Dat mag niet. Dat mag niet. En, Echt niet. Uh, nee, en dat, hoe sympathiek het ook klinkt, maar je hebt natuurlijk bedrijven die miljoenen euro's betalen om juist met dat FC Twente logo nou, niet, uh, uh, uh, niet, te niet. communiceren. Ja, dat begrijp ik, maar, maar toch niet op taartjes. Nee, maar wanneer uh, iedere bakker, slager, uh, lokale sportclub of uh, sportzaak uh, en noem maar op met zo'n als zo'n logo aan de slag gaat, dan wordt het ook per definitie minder waard voor grote sponsors. Ja. Als je het hebt over die repli replica shirt, eh, staat er dan ook niet het logo op van de, van de hoofdsponsor van zo'n club? Je zou ja, zeggen, die kan daar toch aan meebetalen ook nog, om die shirts goedkoper te maken? In sommige gevallen wel, maar eh, meestal niet. Je ziet dat de clubs over het algemeen een kampioensthema ontwikkelen, inhakend op dat kampioenschap van dat jaar. Nou, dat thema wordt vaak breed gecommuniceerd. Uh, met het clublogo erbij. En in, in enkele gevallen het logo van de hoofdsponsor. Maar over het algemeen zijn het echt shirts met de clublogo's uh, wat, zou, daarop. wat zou FC Twente voor thema hebben dit jaar? Ja, de Amerikanen zouden zeggen back-to-back uh, back of a repeat. Hè. De tweede keer op ja, rij kampioen. En daar op een leuke manier op inhaken. Maar daar noemt u het al. Uh, uh, kijk, u zegt al, uh, 80% van de hele merchandisingmarkt in Europa... is Real Madrid en Barcelona. In de Verenigde Staten is dat geheel andere koeken. Ja, in de, maar in Amerika hebben ze ook een, een, een hele andere mentaliteit ten aanzien van merchandising. Er zijn ook cijfers van. Een gemiddelde Amerikaanse sportfan geeft eh, even uit mijn hoofd, ik geloof 350 dollar uit aan merchandising. Goeiedag. Ga je naar Europees voetbal kijken, dan zie je dat de gemiddelde Engelsman Engelse voetbalfan ongeveer 200 euro uitgeeft. Mm. Um, uh, dat gaat dan vervolgens uh, 120 euro voor een Duitser, 80 euro voor een Italiaan. Mm. Nou, bij ons zit dat nog een stukje lager. Dat heeft toch te maken ook met die nuchtere Calvinistische volkslaat. Nou ja, en het heeft er ook mee te maken... tenminste, als ik zit te, te kijken... en je ziet volwassen kerels ook door de stad lopen... met een Ajax-shirt of zo... dan heb je zoiets van, ja joh, laat je het dan nakijken. Terwijl, in, inderdaad, wat u zegt... in Engeland lopen ze gewoon met de Manchester United... of Newcastle, of kan niet schelen wat... Uh, lopen ze gewoon als trots als Pauw en Kennedy? Vindt niemand het raar? Nee, sterker nog, wij zijn daar zo nuchter in. De gemiddelde Catalaan loopt niet alleen in een Barcelona shirt, maar slaapt onder een Barcelona dekbed. Tankt Barcelona benzine <lacht> ah, ja. en heeft een Barcelona verzekering. Kijk, en wij roepen al snel inderdaad van jongens: hallo, laten we wel eventjes normaal blijven doen. Als ah, geld ah. kost, dus, zeker. Ja, dus, yeah. dus in, in dat kader kunnen buitenlandse clubs hier toch veel meer uh, geld uit, uh, uit verdienen. Even tot slot, wie wordt de kampioen? Nou, ik heb toch wel de indruk dat uh, Twente uiteindelijk aan het langste eind trekken dus het back to back de tweede keer op hij bij. zit eraan te komen Okay. Kunnen we nu al wat pantoffels met deze tekst bestellen? Ik heb ze bij me. Ja, ik kom heel wel even goed. terug. Oké, okay. nou kijk, heel geweldig. U hoorde Bob van Ooster van Sportmarketingbureau Bureau Triple Double. Als u een shirtje koopt, dan weet u het ongeveer waar het vandaan komt. Hartelijk dank voor uw komst. Dankjewel. Dank ja, de bestuursvoorzitter van aannemingsbedrijf Maurik luidde deze week de noodklok over de prijsvorming in de wegenbouw in ons land. Volgens de topman wordt er te veel aannemers uh, die vechten om te weinig werk en daardoor worden ze gedwongen om onder de kostprijs te gaan werken. Nou, dat is een trend die ook in algemene zin speelt in de bouwwereld. Onlangs haalde banddirecteur Nico de Vries zich de woede op de hals... door te stellen dat het faillissement van een aantal middelgrote bouwbedrijven... een zegen voor de markt was. Nou, dat is natuurlijk niet zo'n hele collegiale uitspraak... maar wel eentje die de vinger op de zere plek legt. En daarover praten we met Daan Stuit. Die is voorzitter van MKB Infra... En ze hebben hartig weer de belangen van zo'n 2600 mkb-bedrijven... die zich met infrastructuur bezighouden. Goedemiddag. Goedemiddag. Eh, nou, dat de bouwwereld het slecht heeft in deze crisistijd, dat weten we allemaal. Maar dan kijk ik rond hoeveel, hoe ongelooflijk veel er aan de wegen gebeurt op dit moment. En dan denk ik, die bouwjongens in de, in, aan de wegen, dat zal toch nog wel loslopen? Gelukkig dat er nog zoveel gebeurt. Ja. Maar het is ook wel substantieel minder als dat we gewend zijn... en waar ook de capaciteit op berekend is. Bijvoorbeeld in 2009 was de, de omzet in de infra 13,8 miljard. Mm -hmm. 2010 was het 13 miljard. Ik denk dat we nu naar de 12 miljard gaan. En dan zijn dat wel cijfers die natuurlijk ja, tot de verbeelding spreken. Als met een miljardje per jaar naar beneden gaat... Dan, dan, dan? praat je toch snel over zo'n 10.000 arbeidsjaren. He, die, nou, dat aannemingsbedrijf van Maurik, he, dat, is, ja. uh, dat is echt een van de grootste ja. op dit gebied. Doen, hoeveel doen die ongeveer? In, ik denk dat die uh, zal die omzet. Ik denk toch richting 800 miljoen. Ja. Nou, zij luiden dus de noodklok deze week. Uh, ze zeggen de wegenbouwers moeten zwaar onder de kostprijs werken... Ja. want anders dan is het niet meer te doen. Is ja. dat een herkenbaar beeld? Ja, dat is uh, zeer herkenbaar. En Ik moet er ook bij zeggen dat het nu actueel is... maar dat het uh, zeker niet van deze tijd alleen is. En Dat heeft twee redenen eigenlijk van waarom gebeurt het nu. Ja. Omdat er gewoon minder werk is. Ja. Ik bedoel, de overheidsbezuinigingen die slaan overal toe. En zeker in de infrastructuur. Omdat per definitie nu eenmaal een overheid... de grootste opdrachtgever op het gebied van infra is in Nederland. Uh, dat is natuurlijk een hele specifieke markt. Die meneer van, van de Sportmerchandising, had dat natuurlijk ook. Maar dat is bij ons heel dominant. 80% van alle werk in Nederland op het gebied van infrastructuur... wordt door een overheid uitbesteed. Dus op het moment dat hij gaat bezuinigen... Dan voel je dat direct. Dat is een hele belangrijke reden. Maar waarom werk je onder de kostprijs? Is dat ja. simpelweg om je bedrijf uh, te laten voortbestaan? Ja, of wat? wat is de reden? Ja, precies. Dat is, dat is eigenlijk precies zoals het is. Simpel. En bovendien zijn we natuurlijk wat opportunistisch wat dat betreft. Want we denken altijd: volgende maand is het misschien beter. Ja. Ja, dat is gewoon een goede reden. Maar het is gewoon om de mensen maar aan de slag te het, houden. Het is echt om de mensen en de machines aan de slag te houden. Ja. We zijn natuurlijk een kapitaalintensieve uh, branche. Uh, grote graafmachines, vrachtwagens. Als dat op de werf staat, zoals wij dat zeggen, dan kost het nog veel meer als dat ja. je zou werken voor eigenlijk onder de kostprijs. Ja. Ja, dat klopt. En wat voor. Kijk, die grote jongens, die hebben natuurlijk meerdere poten ja, precies, in zo'n bedrijf. Hè, ja. Dus die kunnen dat risico ja. een beetje spreiden. Want ik heb begrepen dat die Maurik het in zijn al geheel. Uh, toch niet zo slecht doet. Dus die ja. kunnen dat verlies in die wegenbouw wel opvangen... Ja, die 10% exact. onder de kostprijs. Maar die, die middenkleinbedrijven, nee. midden die kunnen dat natuurlijk niet. Nee, dat is precies, dat is precies het probleem ja. uh, wat, je, wat je aanhaalt. Inderdaad, in die concerns, zoals ik ze dan maar noem, die hebben zoveel poten waar ze actief zijn. Mm -hmm. Dat inderdaad, ik, ik geloof dat in het verleden bijvoorbeeld bij zo'n groep als de Stevin Was iets van 20% uh, was uh, wegenbouw. Nou gaat de tijd dan slecht, daar heb je 80% over. Uh, de groep die MKB infra vertegenwoordigt, dat zijn echt midden- en kleinbedrijven. Heel veel familiebedrijven, eigenlijk allemaal familiebedrijven. Hun core business is alleen maar die infra. Dus op het moment dat die 10%, 15% een ondekostbrei van de orde is... dan is dat ook direct bedrijfsresultaat. Ja, en ik begrijp dat het ook meestal zo gaat bij zo'n aanbesteding... dat zo'n heel groot concern, zoals Maurik, dan ja. de klus krijgt. En die huren weer onderaannemers in. En dat zijn dan niet meer de kleinbedrijven. Dus die zitten ook nog eens in zo'n hele kwetsbare positie? Ja, nou gelukkig moet ik zeggen dat uh, van onze achterban, en de, met name MKB Infra, uh, het grootste gedeelte optreedt als hoofdaannemer. Maar als je dus inderdaad als onderaannemer ook nog aan de gang moet... dan treft het je twee keer. Ja. Want dan wordt er ja, gebruik gemaakt van de markt... en dat is heel, heel erg duidelijk dat dat gaat gebeuren. Maar het is ook wel heel vervelend natuurlijk als je een werk kan krijgen... maar dat er gezegd wordt, maar het moet wel voor zoveel minder. Nou, op het moment dat jouw mensen en machines stilstaan, kan je kiezen. Ja. Maar de tijd dat je dus alleen kon inschrijven voor iets heel groots uh, en daardoor dat de markt eerste werd door de hele grote bedrijven, mm. is dat nu een beetje voorbij? Want er is nou, er zoiets als een aanbestedingswet, ja, toch? Ja, precies. Nou, de nieuwe aanbestedingswet die ligt voor, hè, de Tweede Kamer. Ja. MKB-vrij is dat ook heel erg actief uh, in het politieke circuit om te proberen die wet dusdanig te laten zijn dat ook het MKB goed aan de bak komt, want dat is wat je bedoelt eigenlijk. Ja, ja we hebben daar toevallig pas een, een onderzoek naar gedaan als, uh, als vereniging, omdat wij ook het gevoel Hadden van hoeveel werk is nu behapbaar voor MKB? Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Gelukkig hebben we een heel goed overleg met Rijkswaterstaat, wat een trendszetende opdrachtgever is, natuurlijk. Vast niet de enige, maar wel trendszetend. Ja. En dan blijkt, en dat is wel aardig, dat zo'n 42% van de werken die zij dus in de markt zetten, ook inderdaad bereikbaar is voor het MKB. Daar zijn wij blij mee, daar ben ik ook heel tevreden mee, want van de hele markt is het 45%. Want ze, ze, ze, ze clusteren dus die ja, opdrachten ze niet Alleen, meer. Als je dan verder analyseert, dat is heel belangrijk, want het is wel 42%, maar dan ga je kijken naar de extra eisen die gesteld worden. Dus bij, ik zal een voorbeeld geven, dat ja, is makkelijker, ja. van er is een werk van pff, 8 miljoen. Nou, prima, dat is goed te doen voor een MKB-bedrijf. Maar dan moet je al werk gemaakt hebben van 5 miljoen. Nou, die zijn er niet zoveel als je 8 nee. miljoen per jaar omzet. Of je moet al drie van die bruggen gebouwd hebben. Ja, ik heb er nog maar twee gebouwd. Hoe kom je niet. En dan zak je naar 12% van de mogelijkheden. Ja. Dat is een, du een duidelijk verschil. Meneer Sluit, is ja. er nou eigenlijk een forse uh, belangen tegenstelling tussen die hele grote jongens en uh, uw MKB-sector? Ja. Ik bedoel, om het maar heel platvloers te zeggen. Hebben ze eigenlijk scheid aan nu, of niet? Uh, nou, dat ga ik hier niet bevestigen, maar er is een grote <laughs> tegenstelling in belangen. En daar is ook niets mis mee, denk ik. Want de belangen van een groot concern zijn gewoon anders dan van de MKB'er. Alleen moet je dat, vind ik, als markt en als partijen wel zien... en ook op die manier optreden. Ja, maar maar goed, die verschillen zijn en, er geweldig. En kennelijk zeggen die grote bedrijven... nou ja, laten die kleintjes dan maar failliet gaan. En dat doen nou, ze dan. Daar halen ze nog de leuke projecten uit, begreep uh, ik. Uh, uh, dat als nou, zo'n bedrijf uh, over de kop Ik vind gaat. inderdaad met name dan de opmerkingen van Nico de Vries... Uh, die ik wel ken, vind ik niet Beneden kunnen. De dat vind ik Heb je dat kunnen. tegen hem gezegd? Nee, nee, ik ben hem nog niet tegengekomen. Maar, dat, maar er is ook zoiets in een telefoon. Dat, ik zou, ja, dat is waar. Ja, ja. Nou weet ik niet of hij op mijn telefoontje zit te wachten, want dan moet je door allerlei secretarissen heen. Maar, nou, maar op deze manier op, hoort hij het ook natuurlijk. Ja, precies. Maar ik, ik vind dat niet alleen voor de branche, maar in zijn totaliteit. Kijk, de BAM is een toonaangevend uh, club in Nederland. Het is een belangrijk bedrijf. Dan vind ik dat je als topman van dat bedrijf niet dat soort uitspraken moet doen. Want bij die bedrijven waarvan hij dus zegt van uh, nou, dat is niet zo erg, er hangen ook een heleboel onderwerpen aannemers en leveranciers aan die failliet kunnen gaan... omdat hun rekeningen niet betaald worden. Ja. Hartelijk dank voor uw komst. Uh, we, nou ja, we zouden nog uren door kunnen ja. gaan... maar we zitten even Zeker. door Koning in de Dag wat uh, klein. Dank je wel. U hoorde minister uit, voorzitter van MKB Infra. Hartelijk dank voor uw komst. Ja, het klinkt tegenstrijdig, maar het is harde realiteit. We hebben stress in de wellness, wat in de wellnessbranche dreigt overaanbod. Nou, dat blijkt uit een onderzoek van de Rabobank. De concurrentie is enorm toegenomen, dus een professionaliseringsslag is onvermijdelijk. Zo luidt de conclusie van dat rapport. We praten daarover met Gertine Langmuur. Zij is sectormanager horeca en recreatie van de Rabobank. En ook bij ons is Gert van der Steen... Hij is eigenaar van de Veluce bron. U ziet er ook lekker bruin uit. Ja. goed gebruikt. <laughs> en dat is een van de grootste wellnesscentra van Nederland. Uh, ik begin even bij Gertine van de Rabobank. Uh, u heeft een onderzoek gedaan wat de stand van zaken is in die wellnessbranche. Waar praten we over? Om hoeveel bedrijven gaat het in Nederland? Uh, het gaat om uh, ongeveer 200 uh, wellnessbedrijven. Dus die echt uh, puur wellness doen. En het dus niet over kleine saunaatjes, want er uh, zullen er wel meer zijn. Nee, dat zijn echt de middelgrote en grote bedrijven. Ja. Dus de, ja, de, kleinere, of de middelgrote die 100 tot 200 gasten per dag aan capaciteit hebben... en de grotere die ja, boven de 700 uh, mensen per dag kunnen huishouden. Dus dat is echt een grote markt? Ja. En, ja, en, dat, ja dat... en daarnaast heb je nog een heleboel bedrijven die het als nevenactiviteit hebben. Zoals hotels, fitnesscentra Precies. en zwembaden. En die 200 middelgrote, grote bedrijven zijn dat er veel meer dan een tijdje terug? Zie je dat, dat, daar, dat ze echt in opkomst? Ja, ja je ziet uh, als je kijkt naar vijf jaar geleden waren dat er nog ongeveer 160. Dus er is een flinke groei geweest. En met name in het, in het grote, bij de grote bedrijven. Die zijn eigenlijk wel verdubbeld in de aantal de afgelopen vijf jaar. Uw onderzoek zegt dat er toch eigenlijk te veel van dat soort uh, wellnessbedrijven zijn? Nou, te veel is een uh, te hard woord. Het is, wij zeggen, er dreigt een overaanbod. Ja. Dus de, het aanbod is eigenlijk te hard, of te hard gestegen ja. dan de vraag uh, ze, is gegroeid. Ze cannibaliseren elkaar, of niet? Nou, ja. Het gaat eraan komen. Het, nou, als deze groei zo doorgaat, dan gaat het eraan komen. Dus het is met name een waarschuwing van... Hey, het aanbod moet niet meer zo snel groeien als de laatste jaren. Gert van der Steen is van de Velucebron. U bent een van die welnisbedrijven, maar u heeft een hele grote... Ja. Uh, nou zit u uh, kennelijk op iets van 20 kilometer afstand, terwijl ik denk dat is echt een giga afstand van een of andere concurrent. En die gaat tegen u procederen en die zegt u zit er dichtbij. Nou dan geeft dat wel aan dat er dus kennelijk toch behoorlijk wat aan de hand is op die markt. Ja, inmiddels uh, denken ze er anders over. En, uh, oh. We hebben elkaar uh, recent als een keer over een bakje koffie ontmoet. En uh, ja, dat ligt dus duidelijk heel wel genuanceerder. Uh, ondanks dat we uh, op de vele we dicht bij elkaar zitten. Uh, ja bijt dat elkaar niet en bestaan die bedrijven gewoon naast elkaar. Ja, maar zij, zij dachten dat het wel elkaar beet stuggen nog. Ze dus wilde ja. daarna naar de rechtbank. Ja, dat, dat, dat is toen even geweest. Uh, daar hebben we overigens uh, van beide kanten zand over gegooid. Maar uh, ja, dat blijkt dus in, in de praktijk uh, toch wel positiever uit te pakken... dan destijds die partij dacht. Ja, dan moet u me toch even uitleggen. Want u bent pas twee jaar geleden hiermee begonnen. Ja. Dat was al in een crisistijd. Nou, we hebben nu al sprake van een, bij, een dreigend overaanbod. Uh, ja. U was... Uh, vroeger in de verfhandel, ik geloof half toen ja. instructeur uh, van helikopter. Uh, ik heb nog even helikopter gevlogen. gevlogen. Ja, ja, ja, ja. En ik heb begrepen dat u nog nooit de binnenkant van de sauna had gezien... voordat u hiermee begon. Nee, ik ben niet zo'n sauna ganger. Ja, het is het verhaal van iemand die op een bepaalde leeftijd zit... en nog eens wat wil doen om de toekomst in te gaan. Ja, maar er heeft toch iemand in het café gezegd... joh, als je daar toch een patiënt over hebt, steek het dan hierin... want er is echt geld te verdienen. Volgens mij kan niet anders gaan zijn. Nou, ik was zelf eigenlijk meer op zoek naar een nismarkt met groeiperspectief. En ik kwam dus heel duidelijk in de Nederlandse wellnessbranche terecht. Een nismarkt met groeiperspectief. Ja, vertel en, even precies uh, uh, hoe u dat invult. Um, nou, ik, ik geloof nog steeds dat, dat in Nederland er, er groei kan uh, bestaan. Maar het is wel een, een, een oude markt. Je, je hebt zeg maar de versie 1 bedrijven. En je hebt nu de, de nieuwe generatie van bedrijven die er ontstaan is. Die duidelijk uh, een, een toch wel iets afwijkend concept uh, biedt. Uh, die ook een, een iets afwijkender consument uh, aan het bedienen is. Want ja. wat vroeger een sauna ganger was... Uh, is tegenwoordig meer de, de hedendaagse wellnessconsument. Dat is een iets ander, ander typetje. En welke bedient u en hoe doet u dat? Uh, wij, wij zijn ja, zeg maar toch wel de nieuwere generatie van bedrijven... die zich meer richt op niet de traditionele saunaganger... maar heel duidelijk de, de echte wellnessconsument. Maar wat? Hoe doet u dat? Door uh, saunas aan te bieden, zwembaden, allerlei faciliteiten, restaurants... Verschillende behandelingen, massages... van hotstone tot een voetreflexologie. Ja, ik begrijp het. Je de, kunt het zo de, u heeft niet. een gletsjergrot ja. en een scrub... Tempel en ja. onderwatermuziek en een stuifzand ja, sauna. Ja. moet ik me daarbij voorstellen. Tha. Ja, nou goed, dat is gewoon een, een plek waar je zelfs een hartje winter uh, je in uh, gewoon aan een warm tropisch stand waant. En, en dat is gewoon <coughs> hartstikke leuk. En het is daarmee dus, ja, het heeft allemaal met rust en ontspanning te maken. Het is maar meer, wel meer een uh, attractiepark volgens mij. Ja, nou dat, dat dan, dan lijkt het alsof het heel wild is. Het is altijd wel rust en ontspanning, maar wel heel veel te beleven. Mevrouw Langbu heeft namens de heer Rabobank dus wat onderzoek gedaan. Uh, als u dit soort verhalen hoort, uh, is zo langzamerhand dan het tij gekeerd en denkt u... ja, klits maar lekker aan, jongen. Wij gaan niet financieren. Nee, er zijn zeker voldoende mogelijkheden nog in de branche. Want wij zien zeker dat het een groeibranche is. Wel? Ja. Maar de groei gaat gestagen en, niet, uh, en het aanbod is sneller, uh, sneller gelopen de afgelopen jaren. Ja. Dus daarom hebben wij zoiets van, le, ja, kijk goed naar de nieuwe plannen en de uitbreidingsplannen die er zijn. En wees kritisch op deze plannen en ook op de ondernemers die het maar gaan ja, doen. Maar ja, als je het verhaal van de Veluwse begon hoort, wat er in twee jaar neergezet is, een goede dag zeg. Ja, dat is heel wat. Ja, dus, dus kennelijk is het wel een klapper van de markt ook. Tegelijkertijd. Ja, ja, dat wel. En je ziet ook, ja, de echte ondernemers die, die scoren ook echt uh, en die maken mooie resultaten. Dat zien wij, maar we zien ook ja, grote verschillen. We hebben ook bedrijven in de boeken die het gewoon wat minder goed doen. Ja. Dus je moet dus... echt professionaliseren. Ja. En dat heeft u gedaan, dus op deze manier. Ja. Uh, u maakt een omzet van 10 miljoen, dat, is niet, dat ja. klinkt niet heel stressvol. Nee, dat is niet stressvol. En, en onder de streep schrijven we, schrijven we ook een, een leuk zwart cijfer. Maar eh, inderdaad eh, is het wel zo dat eh, zeg maar de versie 1 bedrijven... als je naar een versie 2 bedrijf wil, de nieuwe generatie... Eh, voor, voor, die bedrijven, voor de oude bedrijvigheid is er best wel kans, maar dan moet je wel meegaan. En ik denk dat je... Ja, nu, nu wordt er een soort eenheidsworst gemaakt tussen, tussen alle bedrijven. Versie 1 en versie 2 wordt bij elkaar opgegooid, om het even zo simpel te noemen. En, en uh, dat moet je denk ik niet doen. Als je heel specifiek naar deze markt gaat kijken... dan moet je kijken naar de nieuwe generatie bedrijven. En de oude generatie moet kijken hoe ze mee kunnen... Uh, met, met het moderniseren van bedrijven. Oké. Okay. Leuk om eventjes van u gehoord te hebben hoe het toegaat in de wellnessbranche. Eh, we spraken over het dreigende overaanbod eh, daar eh, met Gertine Langbuur van de Rabo... en Gert van der Steen van de Veluwse Bron. Hartelijk bedankt en na twee uur zijn we weer terug met Tros in Bedrijf. Dit is Radio 1.